En ook Thijssen met het NOS-journaal. Van Al-Qaeda is gedood bij een luchtaanval van de internationale coalitie in Syrië. De Fransman David Drujon zou al in juli zijn gedood. Maar de Amerikanen hebben het nu pas bekendgemaakt. Drujon zou in Syrië veel extremisten hebben opgeleid. Volgens de VS wilde hij aanslagen laten uitvoeren op westerse doelen. Het is niet de eerste keer dat het Pentagon de dood van Drujon meldt. In november 2014 werd hij ook al doodverklaard. Maar dat bleek later niet te kloppen. De Verenigde Staten hebben een gevangene uit Guantanamo Bay overgedragen aan Saoedi-Arabië. Volgens de VS is het niet langer nodig om de man vast te houden. De Saoediër Abdul Shalabi werd in januari 2002 als een van de eerste gevangenen aangehouden in Afghanistan... en op verdenking van terrorisme vastgezet in de militaire gevangenis op Cuba. Volgens de Amerikanen was hij de lijfwacht van Osama Bin Laden... en had hij nauwe banden met andere kopstukken van het terreurnetwerk Al-Qaeda. De partijen in de Tweede Kamer zijn overwegend blij met het Europese akkoord over de herverdeling van asielzoekers, maar vinden dat het hier niet bij kan blijven. Volgens de PvdA is dit een eerste stap naar een gezamenlijk Europees antwoord op deze humanitaire crisis. De VVD vindt dat Europa zich nu moet richten op het beperken van de toestroom van de vluchtelingen. Ook het CDA en D66 willen dat er wordt gekeken naar oplossingen voor de lange termijn. Paus Franciscus is in de VS aangekomen voor een zesdaags bezoek. Zijn toestel landde vanavond even voor tien uur Nederlandse tijd op luchtmachtbasis Andrews bij de hoofdstad Washington. Daar werd de paus opgewacht door president Obama, vicepresident Joe Biden en hun echtgenotes. Ook de Chinese president Xi Jinping en zijn vrouw zijn aangekomen in de VS. Vrijdag ontmoet Xi president Obama. Het weer, de komende uren in de kustprovincies opnieuw buien. En ook overdag buien, de meeste in de zuidelijke helft van het land. Het wordt een gat of 16. Vanaf donderdag minder wisselvallig en meer zon. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort. En zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht. We'll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 Stop when you see the light. And I know you ain't foolish, foolish. Just give me one chance, I can treat Life's too short to be waiting on So let's not waste it, waste it. When we both know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 Saw you kicking dirt in my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 I'm TV